Via de kabel op 104.5 En in de ether op 106.9 Straks meer GFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur Dit is Ewald de Jong met het NOS journaal De rechtbank in Den Haag behandelt vandaag vijf zaken tegen mensen die politici met de dood hebben bedreigd Volgens de politie worden er steeds vaker dreigmails verstuurd Zowel aan mensen uit de landelijke als uit de lokale politiek Sinds de moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh worden bedreigingen serieuzer genomen. De politie in Den Haag heeft al enige tijd een speciaal team bedreigde politici. Vorig jaar kwamen daar 424 meldingen binnen. In bijna 300 gevallen waren de bedreigingen gericht tegen PVV-leider Wilders. De vijf mensen die vandaag moeten voorkomen hebben onder meer bedreigingen geuit tegen de ministers Heers Ballin en Ter Horst. Ook een man die een kogelbrief stuurde naar minister Bos staat vandaag voor de rechter. Na het overlijden van Ramses Chaffee is een run ontstaan op zijn cd's en dvd's. Platenwinkel Free Record Shop had een voorraad van zo'n 5000 Chaffee cd's, maar die waren gisteren vrijwel meteen uitverkocht. Ook internetwinkel Bol.com kan de cd's en dvd's van Chaffee nauwelijks aanslepen. Normaal verkoopt Bol.com er zo'n 40 per dag, maar gisteren waren dat er meteen al 2000. Het bedrijf denkt dat er de komende tijd nog 10.000 erbij komen. Bij de digitale muziekwinkel iTunes zijn zes nummers uit de top 10 afkomstig van de gisteren overleden zanger. Sportwagenfabrikant Spijker is geïnteresseerd in een overname van de Zweedse autobouwer Saab. Volgens een woordvoerder van het bedrijf uit Zeewolde wordt er gepraat met Saabs moederconcern General Motors. Maar hij wil niet zeggen of er een bot is uitgebracht. General Motors heeft Saab al langer in de etalage staan. Vorige maand liep een overname door het Zweedse sportwagenbedrijf Königseck nog mis. General Motors heeft gezegd dat het de stekker uit Saab trekt als het deze maand geen koper vindt. De interesse van Spijker in het Zweedse bedrijf is opvallend. Onlangs werd bekend dat de Nederlandse autofabrikant Forst moet bezuinigen. En om die reden zijn productie naar Engeland verplaatst. Het weer bewolkt met wat lichte regen en een gaat over zes. Vanavond en vannacht gaat het harder regenen en op morgen geregeld buien. Het wordt dan zo'n 9 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Shouldn't know I did Dat kan niet, je bent verstandelijk gehandicapt. Maar ik kan heel goed voetballen. Jij kost ons uh, extra geld voor begeleiding. Sorry. Sven wil meedoen in de maatschappij. Dat kan alleen met uw bijdrage. Steun, Fonds Verstandelijk Gehandicapten. Bankrekening 115x2. Dit jaar kun je luisteren naar de Winterse Vijftig. De Winterse Vijftig.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 Dat is een heel andere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 FM C I'm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 The And the shop